9 uur, jobboot met het NOS-journaal. De Tunesische president Ben Ali heeft het leger opgeroepen... geen vuurwapens meer te gebruiken tegen demonstranten. Dat zei hij in een televisietoespraak. Ook heeft hij toegezegd dat de prijs van suiker, melk en brood omlaag gaat... en dat hij niet zal meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2014. De toezeggingen van Ben Ali zijn een reactie op de rellen in Tunesië. Bij die ongeregeldheden is een onbekend aantal demonstranten... om het leven gekomen door schoten van de veiligheidstroepen. De betogers zijn boos vanwege de hoge werkloosheid en de corruptie in Tunesië. Ook in vakantieoord Hamamed is het onrustig. Nederlandse reisorganisaties halen toeristen terug en hebben nieuwe reizen voorlopig geannuleerd. Op het industrieterrein Moerdijk komt een gezondheidsteam voor werknemers van alle bedrijven op het terrein. Dat heeft burgemeester Van der Velde van Breda gezegd tijdens een vergadering van de gemeenteraad van Moerdijk over de brand bij Chemiepak. Het team gaat klachten opnemen van alle medewerkers op het terrein. De GGD maakt in de gemeenteraadsvergadering bekend zich inmiddels, dat zich inmiddels bijna 100 medewerkers van bedrijven hebben gemeld met gezondheidsklachten. De brandweercommandant van Midden- en West-Brabant wist te melden dat de brand bij een chemiepak is geblust door in totaal 400 brandweerlieden. In Ivoorkust hebben aanhangers van president Bakbo VN-voertuigen aangevallen en in brand gestoken. In de grootste stad, Abidjan, branden zes voertuigen uit. Eén daarvan was een ambulance. Sinds de verkiezingen in november zijn er rellen in die voorkust. Oppositieleider Wattara kwam als winnaar uit de bus... maar Bakbo weigert op te stappen. Om een burgeroorlog te voorkomen houden VN-troepen toezicht. Tot nu toe zijn zo'n 200 mensen omgekomen door het geweld. Waarnemers van de VN hebben deze week een derde massagraf ontdekt... maar krijgen geen toegang tot de locatie. Eerder werden twee graven gevonden... met in één daarvan vermoedelijk 80 lichamen van Ivorianen... die bij de rellen zijn omgekomen. Het weer vanavond bewolkt en overwegend droog. Vannacht vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Ook morgen overdag regenachtig. Het wordt dan tussen 8 en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Vanwege werkzaamheden is de A27 Utrecht richting Breda... tussen knooppunt Hoijpolder en Breda-Noord dicht tot morgenochtend 6 uur. Op dit moment rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Boksel... en ook tussen Zwolle en Meppel niet. In beide gevallen komt dat door een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven.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 Ja, zometeen met hem over hoe pak je een crisis dan wel goed aan... en wie is daar wel heel goed in. En we dachten met z'n allen eigenlijk dat de Borneo-goudkat uitgestorven was. Maar dat bleek dus helemaal niet het geval. Bioloog Freek Vonk die heeft nog meer van dat soort voorbeelden. En check alvast even de foto's van deze uh, wederopgestande beesten... eigenlijk op bnntoday.nl. Dus hij is terug, die Borneo-kat. ja. Ja. Altijd gedacht dat hij uitgestorven was. <laughs> ja. Vanochtend nog daar. De... Ja, ik dacht dat we het wel echt. Lucky in Ja. De... ja. Hey. Nou, voor de luisteraars die nu pas eens schakelen. <laughs> uh, top 5 van ranking. Op 5 Troubles in Paradise. Of nou ja, Paradise. Kerkdriel heeft last van water. En dat treft ook de plaatselijke camping. En we nemen daar even een kijkje. Camping Maaszicht staat flink onder water. Een aantal stakervans... Tot, uh, ja, tot aan de nok toe met water gevuld, hè? Ja, dat klopt. Ja. Anderhalve meter water staat er binnen. En dan denk je natuurlijk meteen, nou, ah, zielig en zo. En dat is ook al zo. Alleen ze zijn daar, daar in Kerkdriel wel een beetje aan gewend. De laatste keer is in 2002 geweest en daarvoor in 1995. Dus om de ja, zeven, acht jaar. En uh, ja, het is gewoon pech gehad. Pech gehad, want ik zou zeggen, als het om de zeven, acht jaar is, moet je hier absoluut geen camping maken. Nee, dat klopt. Ja, maar ze deden het toch maar. En zo'n 250 mensen hebben daar nu zo'n stakerven neergezet. In de zomer is dat mooi, in de winter ietsjes minder. Maar laat één ding, één ding duidelijk zijn. Je kan er niets tegen doen. Ja, dat klopt. Alles wat uit Limburg komt, dat krijgen we hier. Je kunt er toch niet tegenhouden. Je hebt heel veel schade, je kunt er niks tegen doen. En niemand had verwacht dat het zo hoog zou worden. Je kunt er niks tegen doen. Ja, je, je kunt er niks tegen doen. En dan loopt als het ware de hele kom vol. Je kunt het toch niet tegenhouden. En dan, uh, ja, dan krijgen de mensen anderhalve meter water binnen. En ja, je kunt het niet tegenhouden. Ja. Het is gewoon heel erg veel water. Ja, het is nog wel geprobeerd om er iets tegen te doen, maar ja, dat lukt toch gewoon niet. <lacht> Dan naar België. Een journalistiek, ethisch, uitermate schandelijke kwestie bij het Belgische VRT-nieuws. Luister even mee naar deze reportage. Er worden tenten in brand gestoken omdat de lokale mensen hier schrik hebben... dat ze besmet zouden worden door het cholera-virus als hier patiënten terechtkomen. Ja, ja. En daar duikt de journalist dus weg, omdat die wordt geschoten. Dat hoor je aan de knal. Alleen nu blijkt dus dat die laatste dus niet echt heeft bestaan. De verslaggever werd namelijk door een steen geraakt... en duikt dan als een bange banaan op de grond. En omdat die steen niet zo goed in beeld komt... heeft hij later een... <totstuken> eronder gezet. Want iedereen wil wel zijn eigen Michel Maasje. Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, Nee, jij kent Michel ken Je kent toch wel? Die is neergeschoten toen. Ja ja, ja dat ja, kan ik wel. Ja. <laughs> ja, ik wil net zeggen. Uh, de journalist in België is geschorst, niet ontslagen. De VRT noemt het een hele zware uitschuiver. En dat is Belgisch voor dikke, vette faalactie. Overigens beloof ik hier te plekken dat ik nooit zal doen dat ik word neergeschoten hier in de studio. Dan gaan we naar nummer drie. Op die plek. Sorry. Op uh, die plek uh, een filmpje van MRDNP. Dag Mark. Goeiedag. Ik heb jullie gevraagd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 in het land, maar tegelijkertijd ook vragen over hobby's en nee. dat soort zaken. Leuk, want <laughs> beleid kan me namelijk even gestolen worden. Ik wil meer weten over de hobby's van onze premier Everspoelen. Er zijn veel vragen binnengekomen over onderwijs. Boring. Staatsschuld onder controle krijgen. Dat is geen hobby. Oké, okay, gaan we nog even verder. <totstuk> no, <totstuk> verder nog... Ja, hier. Tot slot zijn er ook vragen binnengekomen naar bijvoorbeeld mijn hobby's. Ja, mooi. Ik ben heel benieuwd naar uw hobby's. Oh, pardon. De hobby's. Ja, die hobby's die heb ik uh, zeker: reizen of vakantie gaan. Uh, grote vriendenclub. Uh, net nog in de kerstdagen een paar dagen kunnen skiën. Ga ook graag naar, naar steden toe. En dat is mij een kans om met die vrienden weer bij te praten. En ook te kijken wat, uh, wat zij allemaal met hun banen uh, aan het doen zijn en wat, zij, uh, wat ze meemaken. Conclusie, de hobby van Mark Rutte is uh, op vakantie gaan... en dan tijdens het skiën met vrienden over werk praten. We gaan naar nummer twee. Ook vandaag zijn we ontsnapt aan een natuurramp... die ons allemaal had kunnen vernietigen. Op de Rijn tussen Mainz en Koblenz is een tanker gekaps... gekap... gekapske... gekaps gekapske... gekapske... gekrapgreepen. Kukuk, skip again. Kukuk, skip. Kukuk, skip. Aan het zinken. Ja, aan het zinken inderdaad. Met 24 ton zwavelzuur aan boord. Bij de Lorelei maakt de Rijn een scherpe bocht. En er staat een sterke stroming. In het verleden vergingen op deze plaats meer schepen. Het schip ligt op een lastige plaats. De scheepvaart is na het ongeluk stilgelegd. Tot zover, voor zover bekend is er geen zwavelzuur gelekt. Geprobeerd wordt om het schip stabiel te houden, zodat het niet wegdrijft. En dan tot slot nog nummer 1. Terug van weg geweest. Ik heb het even nagezocht. 11 december 2009 was de laatste keer dat het op nummer 1 stond in de top 5. De Mexicaanse griep. Nederland stevend af op een griepepidemie. In de eerste week van dit jaar hadden 87 van de 100.000 mensen de griep. En sinds vorig jaar weten we allemaal dat dat griepvirus een linkvirusje kan zijn. Helemaal als het de Mexicaanse griep is. In twee derde van de patiënten waarbij griep gevonden werd in de monsters... was het Mexicaanse griep. Paniek, paniek, paniek dus. Laat de alarmballen maar rinkelen. Maar gaan dan niet de uh, uh, alarmbellen rinkelen? Eh, uh, hoezo? Hoezo? Eigenlijk, dat weet ook helemaal niemand. Want al met al is het behoorlijk normaal. Ook dat er zoveel Mexicaanse griepgevallen zijn. Dat is namelijk ook niet eens gevaarlijker dan andere griepen. Maar toch staat het op één. Echt geen idee waarom. Tot zover ranking van vandaag. Nog prettig verder, geluk. Dankjewel. Tot morgen. Yo. Ja, als je nou dacht dat een van SWILT's zeldzaamste katachtigen. de borneo goudkat er niet meer is. Nou, dan heb je het dus mooi mis. Het dier is, is onlangs nog gespot in het oerwoud van Borneo. En dat terwijl iedereen dacht dat hij was uitgestorven. Dus een, eigenlijk een heuse, ware, echte wederopstanding. Nou, zijn er meer van dit soort bijzondere gevallen, vragen we ons af. Bioloog Freek Vonk, goedenavond. Goedenavond. Wat is nou de meest bijzondere wederopstanding in de di dierenwereld? Oef, de meest bijzondere wederopstanding in deze dierenwereld. Ik zou dan toch zeggen de koelekantvis. De, de, de kulakantvis. De Koelekantvis, ja, een moeilijk woord. De hele grote vis, 1,80 meter lang, bijna 100 kilo, 200 kilo. Zo. En wij dachten eigenlijk dat hij al 65 miljoen jaar was uitgestorven. Dat hij was uitgestorven ten tijde van de dinosaurussen. Ja. En in 1938 haalde een visserman voor de kust van Zuid-Afrika bij de Komoren eilanden in de buurt er ineens eentje erboven. boven. zijn net, die wist niet wat het was, die stuurde hem op naar het museum. Die mensen die keken naar, en ja, die zakte bijna door de grond. Ik bedoel, het is net alsof je een tyrannosaurus rex in het bos ziet lopen of een velociraptor of zo. <lacht> En dat is een enorme vis van 100 tot 200 kilo. Ja, ja, ja het, is een hele, het is een hele dikke grote vis. Hij is een beetje donker gekleurd, witte vlekjes, uh, twee rugvinnen. En het is echt een prehistorisch dier. Ja, en, en in en, 1938 hoe? werd er dus eentje uh, gevangen. En ja. dat duurde tot 25 jaar ongeveer voordat er een tweede werd gevangen. En de jaren erop zijn er wel her en der ook wel meer gevangen. Ik geloof dat er in totaal 300, 400 nu uh, gevangen zijn. Maar ze zijn nog steeds vrij zeldzaam. Maar ze, ze bestaan nu nog wel, de koelangkampvis? Ja, ze bestaan nog steeds. Ze, ze leven op uh, 200-300 meter diepte. Althans, de meeste die we gevangen hebben, die, die, die haalden we naar boven van 200-300 meter. Het kan best zijn dat ze nog dieper leven dan dat. Uh -huh. We weten er eigenlijk heel weinig vanaf. In 1988 uh, heeft het Nature Geographic team van Natural Geographic magazine voor het eerst echt foto's kunnen maken van die dieren in hun natuurlijk habitat. Dus dat was ook wel heel bijzonder. Maar het blijft natuurlijk ja, best, een, best een zeldzaam dier. Ja, een, een huizenweder opstanding. En waarom, waarom dacht eigenlijk iedereen dat die was uitgestorven? Nou, als je, gaat, als je terug gaat kijken in het, in het fossiele, fossiele record... 100 miljoen jaar geleden waren er best wel veel soorten binnen deze familie. Um, tientallen soorten. En uh, 65 miljoen jaar geleden waren de laatste fossielen... of althans, ik moet het anders zeggen... de fossielen die we gevonden hebben, die waren ongeveer 65 miljoen jaar oud. Daarna hebben we geen fossielen meer gevonden van deze. Dus we dachten, ja, dan moeten ze wel uitgestorven zijn. Ja, ja. En dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Heb je er wel een eentje gezien, Freek? Uh, ja, op uh, tv. Maar niet in het echt, <laughs> helaas. Okay. Zou je wel willen, daar heb ik aan. Zou heel gaaf zijn, ja. ja. Maar uh, ja. Zijn vrij... Naturalis, naturalis, naturalis En vrij het. Naturaal is, Naturaal is leider, die heeft er eentje op sterk water. Oké, okay. oh, ja, oh, ja, ja. zo'n enorme ook. Ja, nou, ik, ik moet eerlijk bekennen, ik heb hem niet gezien nog, want hij ja. staat niet in de, in de tentoonstelling, hij staat achter de schermen. Ah. Dus ik weet niet hoe groot hij is, maar ja. Nou, er is wel gaaf. Uh, je kan op onze site uh, even een foto zien. BNN Van de Koolang kantvis. Heel goed. Dus. <laughs> Freek Vonk, dank. Alsjeblieft. Tot snel weer. Doeg. Hoi. BNN Today. Lokale politici worden steeds meer bedreigd. Hoe komt dit? En vooral ook wat kunnen we eraan doen? Maar eerst, rolling in the deep.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 In de Diep. Jij hebt hier Twee mevrouw de voorzitter. Ja, het is donderdag en dat betekent altijd tijd voor politiek in BNN Today met ons eigen mannetje in Den Haag en politiek analist Siebert van Linde. Goedenavond. Dag Willemijn. En je wil het uh, vandaag hebben over uh, geweld en bedreigingen in de politiek. En dan, uh, denk, ja, dan zou ik ook meteen denken eigenlijk aan Tweede Kamerleden en ministers. Maar het grootste aantal bedreigingen vindt plaats bij lokale politici. raadsleden, wethouders, wat nou? burgemeesters. Uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bleek eerder al dat 69% van lokale politici bedreigd wordt. Ja, last heeft van agressie of geweld. Ja, niet dus... te geloven. Dat is ontzettend veel. Ja. Kijk, iedereen denkt bij geweld altijd uh, hè, uh, aan safe houses, aan wilders die met zijn uh, gepantserde BMW Jeeps uh, over het binnenhof moet crossen voor zijn leven. En dat daar het uh, grootste aantal bedreigingen zitten. En dan zitten daar ook wel veel bedreigingen. Maar er zijn naast die 150 Kamerleden en die 20 uh, mensen uit het kabinet honderden mensen die in Nederland in, uh, in gemeenteraden zitten, stadsdeelraden. Die burgemeesters zijn al wethouder. En die hebben in Nederland ontzettend veel last van, uh, van verbaal geweld. Soms ook echt uh, fysiek. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, van de week uh, is iemand uh, van Terschelling... een uh, CDA-raadslid, uh, uh, is ook in zijn bed uh, thuis uh, geslagen... tien minuten lang uh, en is uh, daarmee serieus bedreigd. Uh, er zijn ook politici die onder, uh, onderling elkaar bedreigen. Ook van de week uh, dat uh, PvdA'ers in de gemeenteraad in Groningen... elkaar zouden be bedreigen. Onderling bedreigen? Onderling ook in fracties. Er was een uh, bouwproject, het Forum... en uh, daar was een uh, ja, verschil van inzicht over binnen de raad... en uh, tussen de raad en uh, de wethouders... En dan uh, gingen ze intern maar uh, uh, elkaar intimideren. En ja, het kan soms ook uh, ontzettend uit de hand lopen. Uh, kijk maar vorig jaar naar hoe het ging in Helmond... Uh, bij de burgemeester die uh, letterlijk moest onderduiken... Ja. omdat hij een koffieshop ja, uh, wilde sluiten. en die net weer terug is. En nu heb ik begrepen, uh, is hij toch weer uit functie. Want nou ja, hij heeft allemaal psychische ja, die problemen. Ja, psychische problemen. En dit komt veel vaker voor dan je denkt. En, uh, maar waarom? Wo ja, wat, wat is dat? Bijna 70 procent, dat is echt niet te geloven zoveel. Ja, er is ook onderzoek naar gedaan... omdat vorig jaar is het ook zo ik ben van geschrokken dat uh, dat Donner toen zei van nou er moet onderzoek uh, naar komen en het gaat natuurlijk vaak over vergunningen. Mensen die uh, opeens waar bomen gesloopt worden... of waar ze geen bouwvergunning krijgen. In Almelo is het toen ook geweest. Een restauranthouder die lag overhoop met uh, de gemeente. En die ging toen maar uh, een gijzelingsactie daar houden. Dus het gaat vaak over vergunningen. Ja. Daar kun, kan de gemeente ontzettend dwars zitten. En me, uh, die mensen staan natuurlijk dichtbij. Maar het is niet helemaal te verklaren. Uh, want er is zo ontzettend veel uh, uh, nagedrag richting uh, ons volksvertegen. En ik vind het ontzettend naar. Want het zijn wel mensen die zich in willen zetten. Een vrije tijd op willen offeren. En als het over ambulancebroeders gaat, over politiemensen, over brandweermannen, dan zegt iedereen, ah, oh, dubbel straffen, grote prioriteit. Maar als je het hebt over bedreiging tegen politici, dan, uh, dan gaat het daar veel minder over. En dat is wel erg, want ook degene die bedreigd worden of uh, agressief worden aangevallen. of dat nou verbaal is of fysiek. doen ook geen aangifte. 50% doet maar aangifte. Want, en als bang? Of... Bang, zeg soms. Het hoort er ook bij. Mensen op straat zomaar uh, de supermarkt mij uh, uitschelden. of me uh, ja, lastigvallen. Maar dan wil toch helemaal niemand meer raadslid of wethouder worden. Dan stap of, of, of je stapt eruit? Nou, dat is een groot probleem ook. Uh, het aantal raadsleden in Nederland. Uh, dat hoor je ook van heel veel fracties. Het is echt lastig om mensen te trekken. Natuurlijk niet alleen omdat ze geïntimideerd worden, ook omdat mensen weinig tijd hebben hebben. Maar je hoort wel dat, dat ja, dit wel een uh, reden van zorg is. En dat mensen ook per mail worden lastiggevallen, per post. Dat soms uh, ja, bij huizen gekke dingen gebeuren. Ja. En daardoor is het ook voor jongeren ste tegenwoordig steeds makkelijker om in een gemeenteraad te komen. Ik bedoel, meld je aan en ze zijn blij dat je ze hebben. <lacht> het animo is al niet groot en ja, ja. het wordt heus uh, zo niet groter. Ja. Heb je het wel eens van, want jij zit natuurlijk vaak hier en daar en bij deelraden en in Den Haag en je, je snuffelt nog wat rond in de politiek nogal. Zie je het wel eens van dichtbij gebeuren? Ja, en uh, uh, dat dat was ook wel de reden dat ik het vanavond zo over wilde hebben. Ik dacht van hoe vaak komt zoiets voor? Want ik, ik maakte het mee. En dat was, was een, een, een, een fractie, en die was het niet met elkaar. En die begonnen elkaar achter de schermen te intimideren. Opeens was een gegevel van een, uh, van een uh, andere politicus was besmeurd. Diegene doet natuurlijk geen aangifte. Die partijen doen onderling ook geen aangifte. Want ja, je zal toch maar worden weggezet als een partij met LPF-toestand... of die, uh, die interne niet meer uitkomt. Dus dat wordt dan maar met een beetje de mantel der liefde bedekt. En uh, Het maakt mij heel erg aan het schrikken dat je dus twee soorten uh, intimidatie hebt... Uh, niet alleen van burgers, maar ook onderling. En kijk, dat ze, dat ze in Den Haag af en toe elkaar kapot lekken... en uh, een beetje lopen te intimideren. Maar dat zelfs binnen die, ja, die gemeenteraad... dat daar gewoon de mensen niet fatsoen kunnen houden. Dat is abnormaal. Ik zou echt zeggen, toep, eh, type is bij nieuws.google.nl... in vertrekraadslid of bedreigingraadslid. Je kunt dus de voorbeeld ik noem, van deze week We hebben nu al uh, bijvoorbeeld ook... Uh, acht collegecrisissen al gehad sinds maart. Dat is gewoon meer uh, dan in de vorige periode in de gemeenteraad. Dus het rommelt daar ontzettend. En met Rommel komt vaak ook intimidatie. En we hebben, als het goed is, uh, de burgemeester van Almere aan de telefoon. Annemarie Rotma, goedenavond. Goedenavond. Nou, dat uh, was uh, moeilijk om u te pakken te krijgen. Ja, maar... ik, ik, zat in een, ik zat in een debat in, in, in de raad en ik ben het geheel vergeten. Nou, ik zag u live vergaderen. vergaderen. Ja. <laughs> Mijn excuus. Wat, wat zag je eerst? Je zag, nee, ik, ik, uh, ik was bang of uh, mevrouw Jorisma nog zou komen. Dus ik keek op internet gezellig mee hoe ze zat te vergaderen. En ik hoopte ja. dat ze haar telefoon zou opnemen, maar ik zag <laughs> dat ze hem wegdrukte. Maar... Ja. Okay. <laughs> nou goed, ik ben blij dat u er bent, mevrouw Jorisma, uh, Burgemeester natuurlijk van Almere en ook uh, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Uh, u bent zelf ook bedreigd. Wat was er aan de hand toen? Uh, ja, ik ben uh, op zich uh, uh, meerdere malen bedrijf, maar niet als burgemeester overigens. Mm -hmm. uh, uh, ik ben in mijn ministerstijd tijd uh, be uh, bedrijf, in het begin toen ik minister van Verkeer en Waterstaat was. Uh, uh, toen, uh, ja, ik ben boeiend, ik ben nu voorzitter van Schuttevaar, maar in die tijd waren er een aantal mensen erg boos op mij. Dus toen had ik wat last van bedreigingen. Mm -hmm. uh, vanuit de binnenvaart was dat toen. En ik heb uh, uh, natuurlijk in de periode rond uh, de moord op Pim Fortuyn... toen was ik uh, vicepremier. Uh, en toen waren wij allemaal uh, uh, van een flink aantal... En werden we voortdurend bedreigd, ja. ja. En zijn dat dan bedreigingen aan de hand van mailtjes of telefoontjes uh, kogelbrieven, of kogelbrieven? Uh, ja, ik heb zelfs een kogelbrief gehad. Ik ben, je moet er gewoon trots op zijn tegenwoordig als je dat overkomt. Dat was ik niet, want het is helemaal <laughs> niet leuk. Nee. Uh, ik moet ook bekennen aan de andere kant dat ik er niet, uh, ja, toch ook niet weer heel erg opgewonden onder raak. Want nee? ja, op dat moment word je natuurlijk dan toch wel goed beveiligd en adequaat beveiligd. Maar het is ook weer niet leuk hoor, die beveiliging, want je bent gewoon niet meer vrij. Maar de burgemeester van Helmond, uh, vond Jacobs, die, die zat ondergedoken... Verschrikkelijk. vond het ja. verschrikkelijk. Ik, toen ik er naar keek, toen dacht ik, nou, ik weet wel ongeveer hoe je je moet voelen. Hij is ook gewoon zijn huis nog uitgemoeten. Ja. Dat heb ik allemaal niet meegemaakt. Dan heb ik helemaal niks meegemaakt. Ja, en, en en... Hij uh, huis uit moeten met zijn vrouw en zijn kinderen ja. naar een andere plaats gaan. Ja, ik vind dus echt, en ik, ik, ik vind dus ook echt wel hoor... mensen die dat doen, moeten echt behoorlijk aangepakt worden. Ja. Uh, hoe komt het eigenlijk, mevrouw Jorrit, dat bijna 50% van de lokale politie... worden bedreigd of uh, uh, agressief worden, verbaal worden aangevallen? Is het gewoon tijdsgeest? Moeten we daar nou de nou, schouders over ophouden? Ik eerlijk gezegd, dat het de tijd is. Ik, ik, ik vind dat er een behoorlijke verruwing aan de gang is. Ik moet bekennen dat ik vind dat ook de politiek zelf daar zich af en toe schuldig aan maakt. Ik vind zelf, naarmate je natuurlijk ook meer persoonlijk wordt in de raadzaal of in de Tweede Kamer... Um, uh, in, ...snappen mensen ook niet dat jij niet als persoon iets vindt... ...maar dat je dat namens een partij iets vindt. Dat jij zeg maar, het, het woord voert namens een partij... ...en dus een partijstandpunt of een fractiestandpunt inneemt. En ik vind zelf ook dat ook politici moeten weer echt terug moeten in het hok, zou ik bijna zeggen. En uh, mm. in, in mijn gemeenteraad uh, krijgt men echt de kans niet om persoonlijk te worden. Ik vind dat dat niet mag. Uh, buiten de zaal spreken ze maar met Jan-Piet en Klaas. Maar in de zaal is het de vertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid, van de PVV, van het CDA, maakt niet uit. Ja. Maar is het niet Jan-Piet of Klaas die iets Dit lijkt wel een beetje aan te sluiten, uh, uw pleidooi, op wat uh, Femke Halsema bij haar vertrek zei. Die zei eigenlijk van ja, die, die, dat verschil tussen je optreden in een raadzaal of in een parlement... en daarbuiten dat moet worden opgeheven. Uh, die parlementaire die moet niet alleen in de Tweede Kamer gelden... maar die moet ook daarbuiten. Iedereen, een politici, uh, politicus, moet kunnen zeggen wat mensen denken. Is ja, er nou ook iets maar, dat, maar dat we moet, lokaal nou eigenlijk... Ja? Ik ben het daarmee eens, hoor. Ik, ik vind moet maar dat ook vind lokaal ook dan? Die, dan moet die politicus ook niet zeggen, ik vind dit. Wij dan vinden dan moet dit. moet die ook zeggen... Mijn, mijn partij vindt dit, of mijn fractie vindt dit, of ik zeg namens mijn partij, dan gaat het dus over het of mijn politieke standpunt is. Uh, dan ga en, kijk, een standpunt kan knettergek zijn, maar daarmee is een mens niet knettergek. En dat, dat vind ik dus, dat, dat, dat is helemaal weggevallen in de landelijke discussie. En dat vind ik dus echt dat er moet. En wel een beetje door de PVV, want die is begonnen met een gek. Nee, het, maar het gek is zeggen. niet alleen de PVV, iedereen doet het. Ik zie in alle partijen dit type veel meer op de persoon gespeelde um, emotie omhoog komen. Overigens, ook de pers doet daar vrolijk aan mee, hè? want die zeggen ook, ook, ook: het wordt altijd naar personen vertaald. En dat is, ik denk echt dat je moet proberen met elkaar, misschien moeten we daar wel um, gewoon weer eens een keer onszelf in trainen, um, daarvan af te komen. Omdat het gewoon niet goed is. Maar aan de andere kant heb je ook wel eens het gevoel, steeds meer heb ik in ieder geval, dat ik niet meer kan praten over fracties. Omdat binnen die fracties Jan en alle mannen ook maar wat vindt. En dat je er een naam bij moet zeggen om nog een idee te krijgen wie wat vindt. Nou, ik heb die ervaring in mijn gemeenteraad helemaal niet hoor. Hm. Tuurlijk is het wel zo dat men soms nog aan het zoeken is naar een standpunt. Maar dat kan ook gezegd worden. Eh, kijk, als iemand in een, in een debat zegt van moet u horen. We hebben nog geen fractiestandpunt over dit onderwerp. Maar als ik er zo naar kijk, zou het niet uitgesloten zijn dat wij er dit of dat van vinden. Maar dan moet je dus zelf ook wel even uitleggen. Uh, en ook zeggen dat het nog niet een, een gedeeld standpunt is. Uh, laten we daar nou gewoon maar transparant dat, zijn. Dat, dat, dat is van alle tijden. Ja. Hey, hey, maar, en ik denk echt dat we de laatste jaren steeds meer... Omdat ja, de beeldcultuur is natuurlijk al heel erg op de persoon gericht. Maar laten we dan proberen om in het debat in elk geval nog... Die een klein beetje afstandelijkheid te bewaren. Even, even tot slot uh, mevrouw Jocht, maar want ja, zoals u al zei, het is toch een beetje de tijdsgeest. En de geest is ja. misschien wel uit die fles en gaat er weer lastig weer terug in. Ja. Wat, wat moet er nou gebeuren want, ja, om als mensen uh, bedreigd worden? Wat moet er gebeuren, willen mensen met een poten van politici afblijven? Nou ja kijk, ik vind sowieso, ik vind bedreiging ik dus een ernstig feit. Dus het moet als iemand uh, daarop betrapt wordt ook stevig aangepakt worden. Ik geloof overigens dat dat op zich wel gebeurt. Uh, uh, en overigens is het natuurlijk heel vaak anoniem, ja. uh, want ik denk dat heel veel van de haatmails dat die helemaal niet te achterhalen zijn, althans niet uh, als, je, als het niet heel professioneel wordt aangepakt. Uh, maar het enige wat je kan doen is proberen je met dit soort methodes er tegen te verzetten. En hopen dat je toch weer een beetje een mentale verandering op gang kan brengen. En uh, vindt u ook dat politici dan gelijkgesteld zouden moeten worden aan bijvoorbeeld de politiemensen en ambulancebroeders. Uh, die, waarvoor mensen gewoon hardere straffen kunnen krijgen. Uh, ja, ik aarzel daarover. Ik aarzel daarover omdat ik vind bij politiemensen en uh, ambulancemensen vind ik nog weer iets heel anders aan de orde. Omdat die alle... ...in onze opdracht handelen. Dat is nog veel erger. Wij, wij hebben dan nog een standpunt te verdedigen. Uh, en daar zeg ik van, van ja, dat vind ik nog weer van een andere orde... ...dan iemand die gewoon een opdracht uitvoert, nota notabene. Ja. Uh, dus dat vind ik eigenlijk nog veel ernstig... ...en die ook alleen maar bezig zijn met anderen te helpen. Dat kan je niet altijd van politici zeggen. Dus, uh, <lacht> nee. Zou is dus dus volgens mij wel we de bedoeling, maar ja. uh, Dus, Maar ik vind wel, ja. je moet wel, het zit wel in diezelfde range, ja. Dat ik het zo mag zeggen. Goed, dank in ieder geval dat u het er even over wilde uitspreken. De burgemeester van Almere, Annemarie ah, Jorritma, dank u wel. Dag, en Stuart van Linden, dag. dank je wel en tot volgende week. Tot ziens. Exit Holland. Ja, daarin bellen we altijd even met een Nederlander die in het buitenland woont. Victor Verbeek, die woont in New York. En die heeft, uh, daar heeft vooral de burgemeester heel veel last van de sneeuw. Victor, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is aan de hand? Is die ingesneeuwd? Uh, ja, nou ja... Uh, Laten we zeggen dat de ene sneeuwstorm de andere sneeuwstorm niet is. Twee weken geleden, uh, toen heeft hier echt heel hard gesneeuwd. Ja. Uh, nou goed, toen werd gezegd, het gaat sneeuwen en dat, ik geloof dat het de zes sneeuwbui ooit was. Uh, iets van, nou, een ruime halve meter sneeuw viel binnen uh, twee uur en uh, toen werd het echt chaos in de stad. En uh, nu was er dus nu voor eergisteren weer een uh, grote stormwaarschuwing. Mm -hmm. En uh, nou, de hele stad was echt een beetje in rep en roer, omdat die eerste die had de staat uh, uh, nou, behoorlijk verrast. Of in ieder geval, en dat is nu iets verwijt, uh, de burgemeester Bloomberg. En ik moet je echt voorstellen dat bij mij uh, voor het huis gewoon auto's midden op straat verlaten waren. Die stonden gewoon midden op de straat, zodat yeah. je er niet meer langs kon, want die mensen hier waren zo... Door die, ja, die waren gewoon letterlijk ingesneeuwd, al rijdend. Ja. En heeft van twee dagen hebben er twee auto's niet in de straat gestaan. Totdat die eindelijk konden worden uitgegraven. <laughs> omdat alle sneeuwschuivers bezig waren om eerst Manhattan leeg te schuiven. En uh, de, wat ze dan de outer boroughs noemen: Brooklyn, Queens, Staten Island en de Bronx. Die, ja, er zijn hele stukken die zijn pas, die een week later waren die nog uh, door sneeuw. Ja. En nu is daar gisteren wel weer nieuwe sneeuw opgevallen. Dus zeg maar de vieze bruine hopen van twee weken geleden... die, die een beetje in ijs waren veranderd. Daar ligt nu weer een verse ja. laag overheen. Ja, en burgemeester, burgemeester, burgemeester Bloomberg krijgt daar behoorlijk de schuld van... want ja, die had het allemaal niet goed geregeld en die sneeuw bleef maar liggen. En er zijn zelfs uh, boze, ja. boze YouTube-filmpjes van. Daar hebben we een stukje van. Een uh, dame uit Brooklyn. Hello everybody, my name is Nickety. And I just had a video for Mayor Bloomberg. Now look outside this window. You see all that? Mm-mm. That should not be happening, okay? It snowed two days ago. I had my shift at Burger King in three hours. You think I'm gonna get there? Mm-mm. Mm-mm, girl. So this is for Mayor Bloomberg. Please, get your trucks out there and plow away the snow. Ja, die vrouw kan niet naar haar werken uh, bij Burger King... want ze is ingesneuwd, dus daar moet Bloomberg iets aan doen. Hey, even tot slot, we hebben niet zoveel tijd, Victor. Dat, um, en nu heeft de burgemeester dus... is hij eigenlijk een beetje overdreven netjes geweest nu... met die sneeuw, nieuwe sneeuwstorm ja, die geen je, je sneeuwstorm is. Ja, is een beetje trigger-happy, inderdaad. Hmm. Dat... Het was wel grappig om te zien. Dus uh, uh, er werden al uh, twee dagen van tevoren werden er opeens al uh, vluchten gecanceld en uh, er ligt op sommige plekken is is het licht het zout nu bijna net zo hoog als eerst uh, de sneeuw. <laughs> ja, dus ja. Uh, ja, dus... Dus gewoon als je, als je wilde het sneeuw weggaan, moet je gewoon je voeten een aantal dagen niet vegen en eerst door die zoutstraten lopen. En dat is wel inderdaad heel erg komisch. Er stond bijvoorbeeld, als, als voorbeeld van een internetschapje ook, je dan een uh, foto en dan de ene helft zag je dan de straat van Bloomberg ergens op de Upper East Side. Nou, daar kon je een dag later al niet eens meer zien dat het gesneeuwd had. En daarnaast stond dan een foto van een straat uh, ergens in Queens en dan stond eronder van... Uh, raad in welke straat Major Bloomberg woont. Ja, ja. Dus ja, het is, het is een beetje net als in Nederland met de NS en dat soort dingen. Van als het herfst wordt of het sneeuwt, dan willen we altijd uh, daar een schuldige voor aanwijzen. En uh, ja, in New York is dat dus nu Bloomberg. We bedrijven hem ja. niet, overigens. Nee, dat Maar uh, is er dan wordt wel op getankerd. En hij roept het een beetje over zich af, omdat hij. Nou ja, hij is Gemiddeld populair, maar hij, hij, hij regeert erg van bovenaf. En hij heeft zichzelf een derde termijn gegeven. En hij is toch een beetje de zonnekoning van New York. Dus ja, als ja. er dan sneeuw valt, dan moet hij schijnen. En als hij dat niet doet, dan worden we zagrijnig. Ja, en dus heeft hij nu allemaal overdreven maatregelen genomen. Bloomberg in New York. Dankjewel, Victor Verbeek. Oké, ook ik ga het NOS Journal. Tweede helft uh, over half tien. Hier is uh, Job Bout. Ja, klopt. Minister Roosentaal vindt dat de ontwikkelingsorganisatie ICO het kabinetsbeleid ondermijnt. Als het ICO daarmee blijft doorgaan, kan dat gevolgen hebben voor de subsidie, zo zei de minister. Het ICO financiert de website Electronic Intifada, waarop onder meer wordt opgeroepen tot een boycott van Israël. Dat druist in tegen het kabinetsbeleid, zegt Roosentaal. De Tunesische president Ben Ali heeft de politie en het leger opgeroepen... geen vuurwapens meer te gebruiken tegen demonstranten. Ook gaan de prijzen van suiker, melk en brood omlaag. Ben Ali zei ook voor de Tunesische televisie... dat hij niet zal meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2014. De toezeggingen van hem zijn een reactie op de rellen in Tunesië... die aan een onbekend aantal mensen het leven heeft gekost. Op het industrieterrein Moerdijk komt een speciaal gezondheidsteam voor werknemers van alle bedrijven op het terrein. Inmiddels hebben zich bij de GGD bijna 100 medewerkers van bedrijven gemeld met gezondheidsklachten. Het team gaat hun klachten nu opnemen en ook inventariseren. In die voorkust hebben aanhangers van president Bakbo... VN-voertuigen aangevallen en in brand gestoken. Sinds de verkiezingen in november zijn er rellen in die voorkust. Oppositieleider Wattara kwam als winnaar uit de bus. Maar Bakbo die weigert op te stappen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Congregelist Giffords die, uh, heeft haar ogen weer geopend. Uh, maar ja, hoe ziet je leven eruit als je een kogel door je hoofd hebt gehad? Daarover praat ik zo met Jeroen Geurts. Die is neurobioloog allemaal naar de fine young Cannibals. She drives me crazy. En was dus met She Drives Me Crazy. Congreslid Gabrielle Giffords. Dat is uh, de zaak die de hele week al in het nieuws is. Afgelopen zaterdag werd ze door hoofd geschoten door Jared Lee Lovner. En ja, een beetje plastisch, maar we hebben het erover wat er exact gebeurde. Die, die kogel die boorde zich via de achterkant van haar schedel door haar linker hersenhelft en kwam er door haar voorhoofd weer uit. En uh, toch zei president Obama gisteren dit. A few minutes after we left her room and some of her colleagues. Were... Congress were in the room. Gabby opened her eyes for the first time. Gabby opened her eyes for the first time. Ja, zij heeft dus haar, haar ogen geopend. Hoe opmerkelijk is dat? Jeroen Geurts, die is klinisch neurowetenschapper van het VU Medisch Centrum. Oftewel onze eigen hersenwetenschapper. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, dat, dat in mijn oren die daar helemaal volstrekt geen verstand van hebben... maar klinkt dit als een, als een wonder. Hoe, hoe opmerkelijk is dit dat ze haar ogen opendeed? Nou, dit zegt op zich nog niet zo heel erg veel. Um, het kan best wel zijn dat dat een goed teken is. Ik heb begrepen dat ze inmiddels ook haar handen heeft bewogen... of de vingers heeft bewogen. En um, ja, als klinicus probeer je om um, mensen bewegingen te laten maken... hun ogen te laten openen, te, te laten reageren op pijnprikkels... en aan de hand daarvan, als ze dat doen... Uh, kun je vaststellen of ze nog in coma zijn of uh, dat ze hun bewustzijn langzamerhand weer een beetje terug gaan krijgen zijn. Dus het lijkt voorzichtig positief. Ja, want ik geloof dat die vingers, dat, dat kon ze al bij binnenkomst in het ziekenhuis, hè? Want er werd ja. er aan gevraagd, steek een vinger op en dan, toen kon ze dat al. Precies, ze, kan, ze, ze is nooit helemaal uh, in coma geweest, als ik het goed begrepen heb. Dus mm. op zich uh, ziet het er redelijk goed voor uit, maar het kan nog steeds heel erg slecht aflopen. Waardoor? Nou, ze kan bijvoorbeeld een infectie oplopen. Dat gebeurt, nogal, uh, dat gebeurt nogal eens. Met name ook omdat ze een stuk van haar schedel hebben weggehaald. Mm -hmm. um, dat hebben ze gedaan om de druk van haar hersenen af te halen. Uh, dus die kogel is, is uh, door, je, door haar brein heen gegaan. En daardoor zijn die gaan zwellen, die hersenen. Mm -hmm. um, en om dat nou uh, een beetje te voorkomen... dat die hersenen zichzelf als het ware klem zetten in de schedel... hebben ze de schedel geopend. Nou, dat, kan, dat kan infecteren. En daar kan je alsnog gaan overlijden. Ook kan ze epilepsie krijgen, euh, ze kan alsnog gaan bloeden. Dus er kan nog een hele hoop gebeuren. Ze is nog niet buiten levensgevaar, lijkt me. Nee. Nou, nou ging die kogel door de linkerkant van haar hoofd. Ja. Uh, we hebben daar wel iets over gehoord, maar toch wel interessant om dat nog even uh, uh, opnieuw uh, onder de aandacht te brengen. Wat zit daar? Um, aan de linkerkant zit in principe hetzelfde als aan de rechterkant. He. Je hebt twee hersenhelften. Um, maar uh, de meeste mensen hebben aan de linkerkant hun uh, taalcentrum zitten. He. Dus daar, daar spreek je mee als het ware en daar begrijp je taal mee. Maar de kogel is, uh, wat ik ervan begrepen heb althans, ik, ik ken de casus natuurlijk alleen maar vanuit het nieuws. Mm -hmm. uh, niet door dat gedeelte van het hoofd gegaan, want het zit aan de zijkant. De kogel is er aan de achterkant ingegaan en aan de voorkant weer uitgekomen. Dus eh, ze kan last hebben van haar eh, gezichtsvermogen, want dat zit aan de achterkant van je hoofd. Eh, ze kan eh, last hebben van eh, cognitie, dat wil zeggen dat ze trager wordt, eh, moeite heeft met aandacht, eh, geheugenstoornissen krijgt. Mm -hmm. eh, ja, een beetje, een beetje diffuse dingen, van alles kan er mis zijn. Maar zijn er voorbeelden van mensen die, um, ja, die er na soortgelijk iets toch weer helemaal bovenop komen? Ja, absoluut. Ja, je, er zijn mensen die bij wijze van spreken, nou, ik zou bijna zeggen zingend, maar dat is niet helemaal waar, maar gewoon weer het ziekenhuis uitlopen naar een, een uh, schotwond. In het hoofd. Uh, maar er zijn ook mensen die meteen overlijden. Of, of vrij snel overlijden. Dus het is erg divers hoe je daaruit komt. En de kans dat ze er helemaal bovenop komt. dus dat ze helemaal de ouder wordt, die is vrij klein. Ja, uh, maar je hoort ook wel eens dat mensen. Dan, dan lijkt alles goed te gaan. en dan daarna. nou ja, dan gaat er toch iets mis. Dan... Ja, precies. Precies. Nou ja, dat is dus. bij haar is ook het voorste gedeelte van haar hersenen geraakt. Hè. Dus dat is de frontaalkap, die zit achter, de, uh, achter je voorhoofd. Um, dat wil zeggen dat het gedeelte waar ze uh, plannen mee maakt en uh, waar ze bij wijze van spreken, uh, waar agressie zit en waar uh, allerlei persoonlijkheidskenmerken zitten, dat dat ook stuk is, althans gedeeltelijk. Mm -hmm. En dat betekent dat ze op de lange termijn ook nog wel ontremd kan worden, persoonlijkheidsveranderingen kan ondergaan, dus dat dat karakter er ook aan gaat leiden. En dat zie je vaak pas na een tijdje. Dus nou ja, al met al, hoe goed nieuws het ook is dat ze haar ogen heeft opengedaan, dat zegt nog verder helemaal niets over dat haar zegt nog niet zo heel veel. Nee, we zijn, ze, we, ze, moet je mij ze, ze, ze zijn vooral bezig met haar leven op dit moment. Ja. Het is kijken dat, um, dat, dat die hersenen niet altijd hier opzwellen um, en dat ze niet infecteert. En als dat voorbij is, die fase, ja, dan moet je echt afwachten hoe het verder met haar gaat aflopen. Oké, okay, hersenwetenschapper Jeroen Geurt, dank je Graag gedaan. Obel, just so. Dit is Radio 1. BNN Today. De Tweede Kamer hield vanmiddag een spoeddebat over de chemische brand in Moerdijk. En uh, ja, de Kamerleden waren nou niet bepaald vlijend over de gang van zaken in Moerdijk... De communicatie deugde niet, de gezondheidsrisico's zijn niet duidelijk... en de burgers weten niet of ze hun hond nou wel of niet kunnen uitlaten. Allemaal van dat soort zaken. Ilko Dijkstra is hoogleraar crisisbestrijding. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, Bent u het eens met dat commentaar uit de Kamer? Nou ja, ja, absoluut ben ik het eens met, uh, met het, het, het, het commentaar van de Kamerleden. Maar eigenlijk is dat uh, nog klein spul als je dus uh, verder graaft in de echte issues... De centrale thema's, uh, uh, ja, dan, dan stuit je op veel wezenlijker en veel essentiëlere problemen. dan die vanmiddag en vanavond in de Tweede Kamer aan de orde kwamen. En hoe bedoelt u centrale thema's? Nou, centrale thema's is bijvoorbeeld dat... Ja, hoe, waar zal ik beginnen? Kijk... Uh, <laughs> begin. Oké, okay, nou ja, goed. We, we pakken gewoon uh, de staart. Uh, we pakken het bij de staart. Okay. Die, um, nou ja, goed. Dat er een structureel probleem is, we mogen duidelijk zijn. Er bestaat namelijk geen vertrouwen tussen de overheid en de bevolking. Mm -hmm. En dan kan de overheid wel dingen roepen over procedures en, en, en processen en structuren. Uh, maar het feit dat er dus geen vertrouwen is, dat is een structureel probleem. Want als er geen vertrouwensrelatie is tussen de overheid en de bevolking, en die is het duidelijk niet... kan überhaupt geen sprake zijn van welke vorm van effectieve crisisbeheersing dan ja. ook. En dat gebrek aan vertrouwen, dat komt dan, neem ik aan... voor het groot gedeelte door slechte communicatie vooral. Uh, ja, ik denk dat het vooral... Het is niet, niet, ik, ik wil ook helemaal niet zeggen, ook als ik, als ik, als ik de vraag stel van... Uh, zijn de, zoals het zo mooi heet in het Nederlands... de, hoe heet dat, de bevoegde uh, autoriteiten... Het, het bevoegd gezag, ja. is dat wel competent... Dat is namelijk de vraag die de bevolking zich stelt. En dan betwijfelen ze niet de goede wil, de energie, de talent... en de inzet van, van alle mensen die erbij betrokken zijn. Maar zijn die mensen die daar verantwoordelijk voor gemaakt zijn... wel toegerust om ook in de praktijk... Aan die verantwoordelijkheid invulling te geven. op een zodanige manier. dat, de dat je de ja. bevolking meekrijgt. en niet tegenkrijgt. weten ze wel waar ze het over hebben. Eigenlijk. Prit, zo, Daar komt het op neer. Dat, zo zou je het ook kunnen formuleren, ja. absoluut. We hebben een, een voorbeeldje van. de burgemeester van Breda. Um, die heeft u het ook, ook uh, zo het een en ander over gezegd. Um, die zat in Nieuwsuur. Ja.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 Onmiddellijk het RIVM gevraagd om nadere onderzoekingen te doen, studies te verrichten. En we hebben vanaf dat moment alle informatie geleverd die wij hadden. Ja, de burgemeester van Breda Nieuwsuur. Hoe komt dat op u over? Nou, dat is dus een, uh, een, een klassiek voorbeeld. Ik zou graag die tape willen hebben. Want die kan ik dan gebruiken bij lezingen, hoe het niet moet. <lacht> Dit is een klassiek voorbeeld van... Uh ja van verbale diarree op, op zijn ambtelijks... Waar, waar dus echt niemand iets aan heeft en wat alleen maar weerstand oproept. En, want laten we niet vergeten, kijk, of je nou een ramp of een incident noemt... Mm -hmm. dat is ook nog een interessant punt. Um, kijk, er zit emotie. D dit, dit maakt emotie los bij de bevolking. En als je als overheid niet uh, je rekenschap geeft... van het feit dat je ook met die emotionele dimensie... Uh, dat, je, dat je iets moet... Moet, moet bieden aan de bevolking dat ze dus een uitlaatklep krijgen voor die emotie. Ja, dan, dan, dan stop je dat in een heel klein doosje. en Dat gaat ontploffen, natuurlijk. Ja. In de vorm van agressie. En dan worden de mensen boos. Maar wat zou dan zo'n zo bestuurder dan denken? Van ja, die burgemeester, of de, de burgers zitten maar wat te zeuren of, of die snappen het niet? Nou, het komt, de, de weerstand komt niet alleen bij de bevolking. Ik, ik loop nu een jaartje rond hier uh, in Nederland. Uh, uh, maar, maar, uh, waar komt u dat dan? Dat komt ook uit, uit, uit het vakgebied. Er zijn wel degelijk. Uh, individuen, er zijn ook ook uh, uh, organisaties, die hebben echt ook wel in de gaten... dat dit niet goed, uh, dat dit niet goed gaat. En er zijn, uh, dus u moet niet alleen denken dat ik nu... omdat ik in, vanuit de internationale dimensie dit soort kritische dingen roep... dat ik de enige ben die dit soort dingen roept. Er is, er is wel degelijk structurele weerstand en kritiek... Uh, tegen de manier waarop de overheid communiceert uh, met de bevolking. Want nogmaals, dat vertrouwen is zo essentieel. en in, ja. in feite hoef je maar twee dingen te doen als overheid. Je moet meedogenloos eerlijk zijn, ook over... Als je het niet weet en niet kunt, ja. en je moet een handelingsperspectief bieden aan de bevolking. Maar als je een handelingsperspectief biedt, dan moet je wel weten waar je het over hebt. Want anders krijg je uh, van die aanbevelingen die, die komen. En dan gaat Freek, gaan mensen als Freek de Jonge... Ik weet niet of u die heb ik toevallig gezien. Freek de Jonge... Dat is, die, die, die veegt terecht volledig de vloer aan met die aanbevelingen uit de campagne Denk vooruit. Ja, en wat bedoelt u dan met aanbevelingen? Wat, wat zou u nou net een moeilijk woord? Um... De... Ja, die twee regels. Ze moeten groeiend uh, eerlijk zijn. Nee, en... medogenloze eerlijkheid. Ja, eerlijk en, en je moet een handelingsperspectief bieden aan de bevolking. En dat betekent dat ze goed moeten vertellen wat gaan we doen? Uh, ja, maar ook, het, is, het is de combinatie tussen die twee... die, die het vertrouwen uh, doet laten ontstaan. En dat is nodig voor kiezersbeheidsbeheids. Hetzelfde als die gifvolk. Waarom, en daar hoef je echt geen expert voor te zijn... waarom zegt de overheid na die, na die brand... Uh, want het was, een, het was geen ramp, het was een brand. Waarom zeggen ze na, na, de, na de ramp, uh, na die brand... waarom zeggen ze dan niet van... het is gevaarlijk totdat de metingen uitwijzen dat het niet zo is. Nu draaien ja. ze het om. en van, ze, Het is niet gevaarlijk totdat de metingen uitwijzen dat het wel zo is. Ja, dan ben je dus te laat, uh, ja. waardevrienden. Het is een beetje een vadertje staat uit de jaren 50... gaat u maar lekker slapen en dan komt alles goed... Maar, want wat u net zegt, dat klinkt wel logisch... maar ik zou dan denken, ja, maar dan maak je ook de mensen heel erg bang. Ja, dat, dat, dat, dat hoor ik uh, heel, heel veel in Nederland. Uh, nee, de... de, de over het algemeen is het zo, en zeker zoals de Nederlandse volk is, best wel nuchter. Die kunnen dat best wel inschatten. De overheid is bang dat er paniek zal ontstaan. Maar het is meer een, een reflectie van het feit dat zij geen pra praktische ervaring hebben, dan dat de bevolking niet om zou gaan met om zou kunnen gaan met informatie. Zolang die vertrouwensrelatie er maar is, en zo, zolang die medogeloze eerlijkheid er maar is, en zolang er een handelingsperspectief ontstaat. En internationaal zijn die ervaringen zo, en internationaal zijn, de lessen, zijn die lessen wel degelijk geleerd, maar op het schijnt dat dus aan Nederland, uh, en niet alleen aan Nederland... ook andere Europese landen, ja. uh, schijnt dat uh, voorbij gegaan te zijn... Maar misschien aan, aan hebben wij gewoon te weinig rampen in Nederland... om ons goed voor te bereiden. Dat klopt, dat klopt. Het is, uh, Nederland is nou niet echt uh, waarvan je zegt... van nou er gebeurt elke dag uh, iets groots. Nee. Uh, maar aan de andere kant, uh, als je dan zelf die ervaring niet hebt... dat betekent niet dat je niet vanuit het buitenland... waar die ervaring wel bestaat... dat je daar niet dingen van kunt gaan overnemen... of in ieder ja. geval uh, gaat kijken van jongens, kunnen we daar wat mee... Maar de meeste, uh, uh, nou ja goed, die burgemeesters zijn heel veel ambtenaren. En nogmaals, niets tegen hun energie, inzet, goede wil, talent enzovoort. Maar hoeveel van die mensen zijn uh, wezen kijken elders in de wereld? Hoeveel Nederlandse ambtenaren zitten op dit moment in Australië... om te kijken wat dat zou be kunnen betekenen voor Nederland? Ja. Ik ga, kan u garanderen dat daar niet veel uh, Nederlandse ambtenaren zijn. Terwijl ze daar enorm veel lessen zouden kunnen leren... die in de toekomst in Nederland zou, gebruikt zouden kunnen worden. Laten we even een voorbeeld uh, luisteren naar uh, hoe het misschien dan wel moet. Uit Amerika, waar u ook uh, lang heeft gezeten. Burgemeester Rudy Giuliani van New York. Die werd eigenlijk door iedereen geroemd... naar zijn optreden um, van 11 september 2001. En natuurlijk de aanslagen. Hij zat toen zelf een kwartier vast in een van die gebouwen. En ja, hij kwam bedolven onder het stof. Kwam hij eruit en dan werd hij meteen... via de telefoon en uitzending in geslingerd En dat klonk zo. No one, no one could possibly expect uh, orange airplanes to crash into the, you know, the World Trade Center. Uh, the way this happened, I think, having said that, as I watched what the police officers and the firefighters were doing, I think they're going to save the maximum number of lives you could possibly save in a situation like this. I mean, they are, they, they, the emergency efforts that, that they've been going through over the last two, two and a half hours are uh, n nothing short of uh, inspiring. Ja, hij vertelt hier uh, dat, dat, dat, dat niemand dat zag aankomen... dat het optreden van de hulpdiensten inspirerend is... dat iedereen ervan overtuigd is dat zij zoveel mogelijk mensen gaan redden. En waarom is dit goed? Um, nou, de Amerikanen die oefenen dit. Hè? Dit heet uh, in het, uh, in het uh, emergency Management jargon... Heet het, is dit Message Mapping... Mm -hmm. En sinds de aanslag in 1993, op de World Trade Center... maar toen ging het dus uh, uh, niet door de lucht, maar door de grond... Heeft, het, uh, heeft Rudy Giuliani, of de Office of the Mayor... die, hef, die hebben uh, opdracht gegeven om 77 vragen uh, yeah. te gaan bedenken... die de media zou kunnen stellen... En daar hebben ze allemaal antwoorden voor bedacht... en die hebben ze vervolgens allemaal ingestudeerd en geoefend en verfijnd. Oh ja? En, uh, en dat is dus uh, het fenomeen van Rudy Giuliani geweest. Het, het leek heel spontaan, maar het was allemaal ingestudeerd... een typisch taaltje van zeer effectief Amerikaans message mapping. Want het fragment wat u net liet horen... Uh, voldoet volledig aan een van de twee regels. Want er zijn een aantal regels, wel vijftien, maar het, ja. de twee voornaamste. Eén daarvan is uh, wat, zij, wat zij noemen het CCO-template... Dus in elke statement die je maakt, zoals we net gehoord hebben... daar moet de moet c, c in zitten van compassion. Mm -hmm. er, moet een c er, zit, er moet een C in zitten van conviction. En het moet eindigen met de O van optimism. Optimisme. En ja. als, je, als je je statement zo uh, uh, structureert, nou, dan, dan, dan gaan de mensen met je mee. Dan gaan ja. de mensen absoluut met je mee. Even tot slot, uh, meneer Dijkstra. Is dat dus wat bestuurders uh, hier in Nederland ook zouden moeten doen? Dit goed oefenen van tevoren en je, je zorgen dat je die vragen eigenlijk al uit je hoofd kent? Nou, dat lijkt me een enorm leuk project voor BNN uh, Today. <laughs> om, een, uh, om een message mapping uh, cursus te gaan aanbieden. Maar dan niet alleen voor de overheid. Maar ook voor de media, ook voor de bevolking, ook voor de kennisinstelling... en last but not least, ook voor het bedrijfsleven. Moet ik dan als presentator 77 vragen uit mijn hoofd leren die nee. mogelijk aan mij gesteld worden? Nee hoor, het hoeft helemaal niet 77 vragen te zijn. Maar het gaat even om die regels: hè? Ja. de cco rule ja. er zijn andere regels. Hele eenvoudige dingen eigenlijk, maar wel vanuit de praktijk. En het werkt, het werkt. Je brengt de mensen bij elkaar in plaats van dat je ze van je afhoudt, zoals de overheid in Nederland op dit moment aan het doen is, door alleen maar zich bezig te houden met technisch, ambtelijke dingen, procedures, protocollen. Zijn die wel allemaal? Gevolgd en als ze gevolgd zijn, dan is het dus goed. Nee, dan is het dus niet goed. Eerlijk zijn aan de bevolking, daar komt het A op neer. Absoluut, vooral. het zijn slechts ja. leugenaars die een goed geheugen nodig hebben. Goed, dank. Ilko Dijkstra, hoogleraar crisisbestrijding, dank u wel. Graag gedaan. Today's talk. Waar gaat het vandaag over bij de groenteboer? Klaas van de Markt in Arnhem, goedenavond. Goedenavond, Tormijn. <laughs> je bent altijd zo dol enthousiast. Ja. Goed, goed om te horen. Ja, het was vast een goede dag met leuke klanten en leuke gesprekken. Oh, nou, geen, geen goede dag met het weer. Uh. Mm. Dat kan je natuurlijk vast Het was veel regen, hè? Ja. Maar goed, het was wel gezellig. Hè? Ja. Waar ging het over? Ja, goed. Ik ken wel heel veel mensen die zeggen van, uh, dat de bommenregen weer zo lekker zijn. Dat ja, gelopen. dat vind dat ik supermank. ook. Die zijn hartstikke lekker. Ja, uh, goed. En, nou, goed. en, en nou, bij ons is het toch wel heel anders. ik denk dat bij Margo dat ook wel een beetje is. Dat deze toch een andere soort zit. En die zouden als wel toch van wel heel lekker zijn. Mandarijnen zijn helemaal man veel. Ja, ja nou, goed, maar ja ik, ik, ik, ja, ik weet niet of jij dat hoort, Marco, maar om mensen die in de in de mandarijnen bijvoorbeeld dat het droog in zit. En ja. en ja, dat is bij ons niet zo. En ja, dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat probeerden de mensen toch wel een beetje van te overtuigen uh, in deze tijd. Ja. Ja. En bij jou Marco? Gaat het ook over de mandarijnen? Uh, ja, en over de griepepidemie. Want dat is uh, momenteel uh, schering en inslag. Bij ons helemaal. Uh, bij jou in de zaak ook? Of? Ja. Ik had vanmorgen een, uh, een dame die had uh, drie, uh, drie mensen met de Mexicaanse griep thuis. Dus uh, daar zit je ook niet echt op te wachten. En, uh, en uh, die staat dan voor je huis als klant? Ja. ja. Dat is het je... risico het <laughs> vaak te zijn. Ja, gevaarlijk <laughs> Ja, nou, het, uh, ik moet het afkloppen, maar ik heb er uh, gelukkig nog uh, geen last van. En wat vertelden ze daarover? Hoe erg was het? Uh, ja, nou, het was een kind van, uh, van bijna zeven. En, uh, Hoge koorts, uh, benauwd en uh, ja, veel spugen. Dat is wel een beetje eng. Ja, maar ze waren ook niet en die, uh, Ik weet niet waarom dat uh, niet gebeurd is. Dat heb ik niet verder gevraagd. Maar of dat ermee te maken heeft dat ze het wel hebben, ik weet het niet. Goed, heren, dank. En uh, nou ja, let een beetje op jezelf, Marco. Nou. Uh, ja, veel aardbeien eten. Ja, ja. Oh, en die had je afgeleverd bij de redactie. Enorme aardbeien. Heel lief. En heel lekker. Dat ja, hebben cool, dat, dat ja. we gefilmd en dat kan je binnenkort zien op de website. Hartstikke leuk. Okay. Hé hey heren, dankjewel. Tot snel weer. Fijne avond. Dag. Dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Doei Ja, dat was hem dus weer. De BNN Today voor vandaag, van donderdag. Uh, morgen zijn we er weer. En uh, wil je ons niet missen, dan moet je even naar d.nl. Dan vind je ook heel veel leuke filmpjes. Ook onder andere van Joris Kreugel. En je kan ons natuurlijk volgen op Twitter. En nu eerst langs de lijn met Jeroen Stomporst en Het nieuws met Job Bing bing bing het is zondagmiddag, kwart over twaalf. De club waar je hebt gewerkt, dat is kennelijk bepalender voor je imago... door wat je zelf bent. De perstribune van Radio 1 stroomt vol. In één minuut, een, een, uh, omgevlogen. dit is het televisieleven. <laughs> nou, <laughs> Gover van Brakel zit eerste rang en ontvangt spraakmakende gasten. Als je dat zo hoort, lopke, lekker eten, lekker drinken... hoe gaat een topsporter daarmee om? Uit de wereld van sport en media, van toen en nu. We zijn bijna veertig jaar verder, die carrière kan altijd. nog. Luister elke zondagmiddag van kwart over twaalf tot twee. Ja, als je het leuk hebt, gaat de tijd zijn.